Drie uur. Dit is Ewald Jong met het is de rechterhand van de islamitische geestelijke Fethullah Gulen opgepakt. De man zou twee dagen voor de mislukte staatsgreep van vorige week zijn aangekomen in Turkije. Gulen zelf woont sinds 1999 in de VS en wordt door president Erdogan gezien als het brein achter de koepoging. Turkije heeft de VS gevraagd om zijn uitlevering. Eerder werd al bekend dat een neef van Gulen is gearresteerd in de stad Esurum. Het was de eerste keer sinds de mislukte staatsgreep dat er een familielid van Gulen werd gearresteerd. Het zonne energievliegtuig Solar Impulse is vlak voor half twee van acht Nederlandse tijd vertrokken voor het laatste gedeelte van zijn vlucht rond de wereld. De zeventiende etappe van de Solar Impulse gaat van de Egyptische hoofdstad Cairo naar Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar begon het zonnevliegtuig met piloot Bertrand Picard op 9 maart vorig jaar aan de reis van 35.000 kilometer. Met de reis willen de makers van de Solar Impulse aandacht vragen voor de mogelijkheden van zonne-energie. Het vliegtuig blijft in de lucht dankzij 17.000 zonnecellen op de vleugels en s'nachts levert een accu stroom aan de motoren. Over twee dagen komt de Solar Impulse aan in Abu Dhabi. Bij een ongeluk op het Duitse racecircuit Nürburgring zijn twee doden gevallen. Bij een toeristenrit vloog een auto uit de bocht. Het ongeluk gebeurde op de beruchte Noordschleife, het oudste gedeelte van de beroemde racebaan. Dat 20 kilometer lange stuk weg is opengesteld voor plezierritjes. De bestuurder verloor de macht over het stuur en reed in op drie medewerkers van het circuit die naast de baan stonden. De twee inzittenden van de auto kwamen om. De medewerkers raakten ernstig gewond. Het weer, vannacht zo goed als droog, het wordt nevelig... en de temperatuur daalt tot rond de 17 graden. Morgen geregeld zon bij 24 tot 29 graden en vrijwel droog. Na het weekend minder warm, maar het blijft zomers. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. d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 came for